12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Uitlatingen van jurylid Gordon in Hollands God Talent over een Chinese deelnemer zijn in Amerika in niet in goede aarde gevallen. Verder in mediaforum met Joost Oranje en Jan Slachter. En nu het NOS-journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Werkloosheid plotseling gedaald. Banken tegen kabinetsplan voor hogere buffers en gevaarlijke bacterie in verpleeghuis Geertruidenberg... Het is vrijwel overal droog. Van tijd tot tijd is er zon, vooral in het noorden. En vanavond in het zuidoosten opnieuw motregen of natte sneeuw. En het wordt 5 tot 7 graden. De werkloosheid is onverwacht sterk gedaald. In oktober waren er 11.000 mensen minder op zoek naar een baan. Er staan nu 674.000 mannen en vrouwen geregistreerd als werkloos en werkzoekend. En dan kom je op 8,5 procent van de beroepsbevolking. Peter Heijn van Mulligen, van het CBS. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe kan dat ineens de werkloosheid uh, gedaald? Nou, u zei het zelf net al, er zijn minder mensen op zoek naar werk. En dat is echt wat er aan de hand is. Uh, het is niet zozeer dat er meer banen zijn. Maar er zijn meer mensen die toch weinig van hun baan uh, zoektocht verwachten. En daardoor die zoektocht nu even opgeven. Uh, dus uh, zich terugtrekken van de arbeidsmarkt als het ware. Dus dat lijkt dan gunstig, maar dat is het in feite niet. Het is geen ontslag ja, dat... of ommekeer. Nee, nee, niet in de ombekerende zin dat het nu op de arbeidsmarkt beter gaat. Want ja, daar is het beeld nog steeds somber. In het de derde kwartaal zijn er weer heel veel banen verdwenen. En ja, al het beeld om je heen is nu ook niet zodanig... dat, je, dat het er nu uitziet dat er nu eens heel veel banen bij komen. Dus die de werkloosheid komt simpelweg omdat meer mensen zoeken... maar niet doordat er meer banen zijn. Ja, en Wat zie je dan volgende maand bijvoorbeeld? Ja, dan is natuurlijk nog even afwachten. Als CBS uh, maken we geen voorspellingen. Maar op dit moment is de, de situatie op, op de arbeidsmarkt niet uh, zodanig... Uh, dat je op dit moment zou, uh, zou kunnen zien dat er meer mensen aan het werk zijn. Nee, geen reden dus voor vreugde. Uh, er zijn ook cijfers daarbuiten gebracht door u over de consumentenbestedingen. Die zijn teruggelopen. Wij houden de hand dus nog steeds op de knip. Ja, dat klopt. Opnieuw was bij die uitgaven een krimp van ruim 2%. Aan de andere kant, we vergelijken wel met september vorig jaar... en toen was de consumptie vrij goed... omdat mensen toen anticipeerden op de hogere btw... en heel veel aankopen nog snel in september deden in plaats van in oktober. Dus wat dat betreft, als je met zo'n goede maand vergelijkt... had die krimp zomaar een stuk groter uit kunnen vallen. Dus ja, in, in zekere zin ziet hij nog wel een zonnig randje aan. Maar goed, de Sinterklaas- en de kerstverkopen komen er weer aan. Wie weet dat dat nog wat oplevert. Meneer Van Mullig, ik dank u wel voor de uitleg... Grootgekonoom van het CBS. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken reageert nou, nogal boos... op de vrijlating van tien oorlogsmisdadigers in Bosnië... die zijn op vrije voeten gesteld vanwege juridische bezwaren... tegen hun veroordeling. Correspondent Joost van Egmond. Deze mensen die zijn veroordeeld in de afgelopen tien jaar... en daarbij is de rechter gekeken naar een wet die is ingevoerd in 2003... Die um, scherpt de zaken rond moord en ook rond genocide bijvoorbeeld een stuk aan ten opzichte van de wet zoals die gold in de jaren negentig toen de misdrijven werden gepleegd. Als je daar niet naar die wet kijkt dan worden dus eigenlijk de verdachten veroordeeld volgens een wet die ze nog niet konden kennen op het moment dat ze pleegden en dat is... Ja, internationaal, universeel is dat een groot probleem. Dat erkende ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens En die zei, dit kan zo niet. Mensen die zijn veroordeeld op basis van die wetten 2003... voor misdrijven uit de jaren 90, die rechtszaak moet over. Maar minister Timmermans vindt dat het allemaal anders had gemoeten. Timmermans wil dat die tien uh, in Bosnië opnieuw worden opgesloten. Het rechtsgevoel van heel veel mensen is geschonden. Ik denk als je... Uh, een dierbare hebt verloren uh, door genocide... en je weet dat de dader uh, is veroordeeld in de gevangenis zit... en die komt ineens vrij... Uh, dat je dan ook jouw rechtsgevoel ernstig geschonden is. Dit is niet goed. Uh, we zullen ook, ik zal met mijn Europese collega's overleggen... hoe we hierop moeten reageren. Maar het belangrijkste is dat, ik hoop ik... Uh, Bosnië dit heel snel terugdraait... en de mensen gewoon weer in de bak opsluit. Want als ze eenmaal weg zijn, krijgen ze nooit meer te pakken. En dat zei minister Timmermans vanochtend bij de NTR in lijn 1... Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek... betreurt de vrijlating in Bosnië... en hij zegt dat hij er zich grote zorgen om maakt. Het is niet goed als Nederlandse banken hogere buffers moeten aanleggen... dan andere banken in Europa, zoals het kabinet wil. Dat zeiden verschillende vertegenwoordigers van banken... op een hoorzitting over de toekomst van het bankwezen in de Tweede Kamer. In Europa moeten dezelfde regels gelden, ook wat betreft de buffers... En voorzitter Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken, NVB... De banken zijn bang dat de concurrentiepositie van Nederlandse banken in het geding komt. Als zij meer geld achter de hand moeten houden dan concurrenten in het buitenland. Bestuursvoorzitter Roel van de Kasbank. Dit is levensgevaarlijk. Het klinkt zo makkelijk. Een procentje van drie naar vier. Ik lees ook wel tien. Er zijn zelfs hoogleraren die tien roepen. En ik denk dan bij mezelf, de gemiddelde temperatuur van een lichaam is 37 graden. Vier graadjes erbij en je bent dood. Nou, eigenlijk hoef ik nu niks meer te zeggen, want dat is, dat is ongeveer waar we mee bezig zijn. Uit Geneve komen berichten over het moeizaam verloop van de besprekingen over het nucleaire programma van Iran. De Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken zei tegen journalisten dat Iran het vertrouwen in de besprekingen heeft verloren. Van echte onderhandelingen is pas weer sprake als het vertrouwen tussen de gesprekspartners is hersteld, zei de onderminister. En daar voegde hij aan toe dat dat niet betekent dat Iran het overleg gaat stopzetten. In Genève spreken de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad plus Duitsland met een Iraanse regeringsdelegatie. Dit is het nos journaal met Jan van der Putten. Minister Schultz moet opnieuw kijken naar de maximumsnelheid bij de Rotterdamse wijk Overschie. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De maximumsnelheid op de A13 bij Overschie werd vorig jaar verhoogd van 80 naar 100. In de rechtbank vindt dat de minister bij die beslissing... te weinig rekening heeft gehouden met de belangen van omwonenden... die klagen over lawaai en milieuvervuiling, luchtvervuiling. Uit een onderzoek bleek al dat de verontreiniging... op het stuk snelweg flink is gestegen... sinds de maximumsnelheid omhoog ging. Minister Schult zei eerder dat de uitstoot... binnen de Europese norm is. In verpleeghuis De Riethorst in Geert-Roudenberg... is een uitbraak van de gevaarlijke bacterie KPC... Bron is een patiënt die aanvankelijk in het Amphia ziekenhuis werd verpleegd. Die patiënt werd overgeplaatst naar het verpleegtehuis en daar volgens de regels geïsoleerd. We gaan erover praten met Jan Kluitmans. Hij is hoofd microbiologie in het Amphia ziekenhuis en hoogleraar aan het VUMC. Goedemiddag, meneer Kluitmans. Goedemiddag. Die bacterie KPC, waar komt die in dit verhaal oorspronkelijk vandaan? Die is uh, meegekomen met een patiënt die in Griekenland een. Uh... Uh, hersenbloeding heeft gehad en daar uh, vijf weken op de intensive care is behandeld. Toen werd opgenomen in het Amphia ziekenhuis en daar werd dat ook vastgesteld... en is er van begin af aan geïsoleerd verpleegd. Ja, geïsoleerd, maar de bacterie is toch verspreid. Hoe kan dat? Ja, dat is iets waar we nu naar aan het kijken zijn. We snappen dat niet goed. Zowel in het Amphia ziekenhuis heeft ondanks de isolatie de bacterie zich naar één patiënt verspreid... en later in het verpleeghuis nu naar uh, drie patiënten... Uh, terwijl steeds de voorgeschreven maatregelen zijn toegepast. Dus daar uh, moeten we verder onderzoek naar doen, hoe dit nu kan. Dus die voorgeschreven maatregelen, zowel in het Amphia als in de Riethorst... die zijn misschien niet goed? Voor deze bacterie hebben we toch wel heel sterk het idee... dat we misschien verder moeten gaan dan wat uh, nu wordt voorgeschreven. Ja, wat is dit dan voor een bacterie eigenlijk? Ja, het is een bacterie die in de darmen voorkomt... en uh, die bijzonder resistent is. In dit geval hebben we eigenlijk geen enkel... Werkzaam antibioticum meer uh, kunnen vaststellen. En uh, de mensen die het betreft zijn gelukkig niet ziek op dit moment van de bacterie. Maar uh, de behandelingsmogelijkheden zijn zeer, zeer beperkt. En ja, daar maken we ons natuurlijk wel zorgen om als dit zich verder zou gaan verspreiden. Ja, en de regels die gelden, die zijn nageleefd, maar die zijn dus eigenlijk niet voldoende. Dat is in dit geval bij herhaling onvoldoende gebleken. En daarom hebben we het nu ook uh, strikter aangepakt. We gaan nu verder. Er is een crisisteam wat uh, deze zaak uh, nauwlettend uh, begeleidt. En we zullen uh, zorgen dat we het onder controle krijgen... en zien wat we daar dan voor nodig hebben. En hopelijk uitvinden wat de reden is dat het uh, gefaald heeft tot nu toe. Wat betekent dat dan voor die patiënten? Moeten die echt helemaal in plastic en isolatie en er niemand erbij? Uh, dat is nu wel even het geval, min of meer. Maar we gaan op zeer korte termijn hier uh, een uh, kleinschalige locatie van dit verpleeghuis inrichten. Waar deze mensen apart verpleegd worden in een aparte locatie. Bij elkaar. Ja, ja, en dat, dat kan dan op een redelijk menswaardige manier. Want we moeten ook naar het belang van deze mensen natuurlijk goed kijken. Zonder dat er risico's zijn dat het zich in de grote organisatie verder verspreidt. En dan de, de rest van verpleeghuizen, ziekenhuizen, maar goed waarschuwen. Neem ik aan dat die KPC dus ergens doorgedrongen is. Ja, dat is inmiddels gebeurd, dus op alle mogelijke punten gemeld. Een enorm punt van zorg lijkt mij. Jan Kleitmans, hoofd microbiologie, Amphia en hoogleraar VUMC. Dank u wel een grote politieinval in Amsterdam en Amstelveen... zijn negen mensen aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen en cocaïnehandel. Die arrestaties waren al eerder, op 6 november... maar het Openbaar Ministerie heeft het vandaag pas naar buiten gebracht. Een arrestatieteam vond in acht huizen tientallen kilo's cocaïne... bijna een half miljoen aan contanten... en verder werden vuurwapens, nepvuurwapens en geldtelmachines gevonden. Job Cohen is de juryvoorzitter van de ACO Literatuurprijs 2014. Oud-PVDA-politicus Cohen bepaalt met vijf andere juryleden... wat het beste Nederlandstalige literaire boek is... dat in die twaalf maanden voor 1 juli 2014 is verschenen. Wordt nu allemaal hard aan die boeken. Verdwalen in een prachtig boek boord tot de mooiste ervaringen van het leven... zegt Cohen in de toelichting. Eerdere voorzitters van die literatuurprijs waren... Josias van Aartsen, Ernst heersch Ballin en Femke Halsema... En de ACO Literatuurprijs is een van de meest prestigieuze literaire prijzen in het Nederlands taalgebied. Dit jaar ging die prijs met 50.000 euro daarbij naar Joke van Leeuwen voor haar roman Feest van het Begin. Sport. De nieuwe voorzitter van het IOC, Thomas Bach, heeft rond de Olympische Spelen komende winter in Sochi strenge antidopingsmaatregelen aangekondigd. Dat zijn volgens de Duitsers zelfs de strengste maatregelen ooit. Dat heeft hij gezegd tijdens een werkbezoek aan de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. De anti-doping uh, voor Sochi uh, will be the toughest ever applied in Olympische uh, Wintergames. We have decided voor de Sochi Olympic Winter Games to increase the pre program by 57% compared to Vancouver. Toename dus van die dopingmaatregelen van 57% ten opzichte van Vancouver de vorige winterspelen. In totaal zullen 2500 dopingtests worden uitgevoerd en volgens Bach gaat niet alleen de kwantiteit van de test omhoog, maar ook de kwaliteit. Nu bijna twaalf minuten over twaalf hoofdpunten van deze uitzending. De werkloosheid is plotseling gedaald volgens cijfers van CBS. Een deel wordt verklaard door jongeren die weer zijn gaan studeren. Of mensen die het zoeken naar een baan maar hebben opgegeven. Banken zijn tegen een kabinetsplan voor het aanhouden van hogere buffers. En in een verpleeghuis in Geertruidenberg is een gevaarlijke bacterie opgedoken. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV en lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We bellen even met Edwin Timmer, dat is de Mexico-correspondent van de Telegraaf. Het gaat over de Mexicaanse journaliste Annabel Hernandez, die vanavond een lezing houdt in Amsterdam. Dus Hernandez is vooral bekend vanwege haar verhalen over de drugskartels. In het mediaforum hoofdredacteur van Nieuwsuur Joost Oranje en Jan Slachten van Omroep Max. En het gaat onder meer over de ophef die er in Amerika is ontstaan over uitspraken die jury Gordon deed in Holland's Got Talent. En nam een opera zanger van Chinese afkomst niet bepaald serieus. This is the best Chinese I had in weeks. <laughs> <laughs> And it's not a takeaway. <laughs> in de nationale nieuwsquiz zometeen Ralf Margadant en die komt uit Ettenleur. Dit is Radio 1, lunch. We beginnen met het mede Ja. ophef dus over de uitlating van Gordon... zaterdag in Hollands Got Talent. We hoorden net al een fragmentje. De Chinese promovendus Zhao Wang deed een lied van Verdi... waarop Gordon hem trakteerde op grappen zoals we die kennen van Gordon. Ik citeer even. Supplies. En ook nog zei hij... Welk nummer ga je zingen? Nummer 39 met rijst. Typisch Gordon zeggen we hier dan. Maar op de Amerikaanse blogs en discussiesites was de verontwaardiging groot. Shockingly racist wordt Gordon daar genoemd. Ik praat erover met uh, Matt Steinglas. Hij is correspondent van de Financial Times in Nederland en Amerikaan. Dag meneer Steinglas, goedemiddag. Hallo. U tweette vanochtend... Ik zie bloggers over Gordons racisme schrijven... die anders nooit over Nederland schrijven. Uh, dit is dus een zaak van het nationale imago kennelijk. Ja, yeah. uh, yeah, dat zijn bloggers die ik al, ken, die ik al jaren ken... en die uh, eigenlijk nooit over Nederland schrijven. Uh, dit is het eerste stukje ik heb gezien van hen over Nederland. Daar gaat het uh, inderdaad over die grapjes van Gordon. We zagen in die uitzending uh, het juryleger Dan Garrity uh, dat hij zich distancieerde van de uitspraken. Uh, Gordon lachte dat een beetje weg. Zou Gordon in Amerika mogen blijven bij zo'n show? Nee, uh, je zou meteen worden ontslagen voor dit soort in Amerika. Eigenlijk, de Mensen worden al in de jaren 80 ontslagen voor dit soort grapjes in Amerika. Dus het gebeurt helemaal niet meer in Amerika. En u hebt de uitzending gezien, dacht u gelijk, dit zou in Amerika nooit door de beugel kunnen? Ja, ik vond, het, ik vond het eigenlijk een beetje gênant. Ik zat uh, te kijken het huis met mijn kinderen en ik dacht... nou, dit moet ik meteen uitleggen aan mijn kinderen... dat je dit soort krapjes niet kan maken. Uh, en ik weet niet waarom dat nog steeds uh, gemaakt kan worden... in het Nederlands cultuur. Ja, want uh, ik, ik vroeg dat uh, nadrukkelijk, Van in Amerika zou dat dus niet kunnen. Maar goed, u woont ook al een tijdje in Nederland. U kent Gordon, uh, ongetwijfeld het fenomeen Gordon. En kan het dan ook nog steeds niet door de beugel? Ja, ik vind het eigenlijk geen goede uitleg. Ik, uh, het, het fenomeen Gordon... Misschien moet dat fenomeen gewoon veranderen. Want ik vind het een... Net wat ik zei, ik wil niet dat mijn kinderen opgroeien... met het idee dat je dit soort grapjes kan maken tegen Chinese mensen. Ja. Ik heb ook uh, heel lang in, in Azië gewoond. En... Uh, je krijgt geen goede gevoel van best, voor, van best mensen... die een soort grapjes maken over, uh, over Aziatische mensen. Ja. Want de, u kunt zich ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... ja, ja maken we hier niet een enorme uh, grote zaak van? Uh, Gordon is Gordon, die neemt iedereen op de hak. Uh, homo's, bejaarden, gehandicapten, maakt allemaal niet uit. En maakt overal grappen over. Of ze nou leuk zijn of niet, daar kan je over discussiëren. Ja, ik vind het ook gewoon niet grappig. Ik ben, uh, ik vind, uh, ik vind grapjes over uh, over niet grappig. Ik vind, ik weet niet waarom mensen dat uh, als grappig beschouwen. Kijk, het is een soort, je hebt een soort gevoel in Nederland. Dat besta ik al. Uh, de laatste tien jaar een soort gevoel in Nederland van we weten dat dit soort grapjes niet mogen, maar uh, we maken deze grapjes juist omdat ze niet mogen en dat vind ik grappig. Ja, maar... maar met de... hm? Nee, ik wou zeggen, want Nederland was, stond altijd bekend... als het meest tolerante land ongeveer ter wereld... waar iedereen in zijn waarde werd gelaten. En nou worden we dus door Amerika aan alle kanten ingehaald, lijkt het wel. Ja, het is in ieder geval... Uh, it, it, of, of, of jullie door Amerika ingehaald worden, weet ik niet. Maar ik denk niet dat het alleen maar in Amerika... in, in onderwerp voor ophef so zou worden. Ik denk dat er heel, heel veel andere landen waar dit ook... Uh, ja, consequentieel zou worden. Dus, dus waar we eerder misschien te politiek correct waren, schieten we nu door dat alles maar gezegd moet uh, kunnen worden in Nederland? Ja, dat zal ik zeggen. In ieder geval, ik weet dat. Uh, dat uh, uh, het is moeilijk voor buitenlanders te verstaan... waarom dit soort hapjes gemaakt kunnen worden in Nederland. Ja, oké. Okay, u hebt zich eraan gestoord, in ieder geval. En kennelijk veel meer Amerikanen, want uh, op de blogs gaat het over, ineens over Gordon. Uh, d -d Dank dat u even aan de telefoon kwam, Matt Steinglas, Hij werkt dus voor de Financial Times. We hebben even met RTL gebeld, maar de zender laat weten dat ze op dit moment niet willen reageren. Gordon's manager, Mirjam de Raaf, wil ook niet reageren, want dan wordt het alleen maar groter, zegt ze. Iedereen mag er zijn eigen verhaal van maken. En volgens haar zal uh, Gordon, die trouwens nu op vakantie is, er niet op. Reageren. Zijn de kladjes, de aantekeningen, de notitieblokjes en de dossiers en brieven van een bekende journalist 2 miljoen waard? De bibliotheek van New York denkt van wel. De Biek heeft het archief van Tom Wolfe gekocht. Wolfe is romanschrijver en vooraanstaand New Yorker. Hij maakte in de jaren 60 en 70 school met een literaire vorm van journalistiek die later New Journalism werd gedoopt cultuurhistorisch materiaal besloot dus de biep beoogd pronkstuk... zijn de brieven van Wolf aan de maker van zijn witte pakken... want daar werd hij in Amerika bekend om. Hij is al vaak aangekondigd, maar de Finse krant Helsingin Sanomat... die komt er in januari dan eindelijk mee. Een oprolbare digitale krant. 300 abonnees mogen als eerste ter wereld zo'n krant met e-paper lezen. Inhoudelijk is het niks anders, maar de vorm dus wel. Er is uh, dus geen papier meer... En geen tablet, maar een combinatie van beide. Je kan het dus gewoon oprollen. Op 26 november presenteert de Helsingin Sanomat de krant... op de Mediafax Nationale Uitgeefdag. Goed nieuws voor ons mediaforumlid en wie is de mol-presentator Art Royakkers. Hij gaat dit jaar de Gouden Loekie-show aan elkaar praten op Nederland 1. Dat is het programma waar prijzen worden uitgereikt aan de beste reclames. Het wordt uitgezonden op 19 december. En vanavond is de beroemde Mexicaanse journaliste Annabel Hernandez in Nederland. In Mexico is zij vooral bekend van haar verhalen over drugsmisdaad... en over de banden van de drugshartels met de overheid... waarover ze een bestseller publiceerde. Die heet Los Señoros del Narco... Ze spreekt op een avond georganiseerd door Spui25... een cultureel centrum van de Universiteit van Amsterdam. En dat gesprek zal gaan over de bescherming van journalisten en bloggers. Maar wie is die Annabel Hernandez precies? Daarover praat ik met Edwin Timmer, Mexico-correspondent voor De Telegraaf. Edwin, goedemiddag. Goedemiddag. Wie is mevrouw Hernandez? Is zij beroemd in Mexico? Nou, beroemd is misschien een beetje een groot woord, maar ze is zeker bekend hoor. Uh, al in de jaren negentig schreef ze voor uh, ja, gewoon grote media hier als reforma en processo. En ze krijgt ook wel wat eerdere prijzen voor uh, journalistiek onderzoekswerk... Zo uh, publiceerde ze zo'n twaalf jaar geleden een keer over uh, hand, wat, wat in Mexico handdoekengate is gaan heten. Ja, en daar bracht ze voor het eerst aan het licht dat de zogenaamd anti president Vicente Fox... ...er voor veel te veel geld de meest luxueuze handdoeken had besteld voor zijn uh, presidentiële paleis. Ja, dus dat was een, uh, was een prachtig verhaal hier. En uh, zij heeft ook prijzen gekregen voor uh, verhalen over kinderarbeid bijvoorbeeld. Ja, maar zij schrijft ook vooral over die drugskartels en ook de relaties tussen die kartels en de overheid... Is dat, is dat, wordt dat in Mexico gezien als, als de waarheid van de onafhankelijke journalisten die uh, vertelt hoe het eigenlijk in elkaar zit? Of is het ook wel omstreden wat zij schrijft? Ja. Nou ja Kijk, men heeft groot respect voor haar hoor, uh, want, uh, ja, want, want zij gaat tenminste door. Uh, dat wil niet zeggen dat het het enige boek is wat, wat uitkomt over de, de, over de, over de banden tussen de overheid en de drugskartels... En, uh, of, of überhaupt over de drugsoorlogieën, want ja, dat zijn er echt tientallen, ook van andere journalisten en onderzoekers. En, uh, maar ook, ook wat zij schrijft, ja, daar zijn al wat discussies over. Ja. En, en kan zij inderdaad alles schrijven zonder angst en vrees? Uh, nou, nee, niet zonder angst en vrees. Want deze mevrouw is wel degelijk bedreigd. Tenminste, ik heb geen enkele reden om, uh, om daaraan te twijfelen. Ja, nogmaals, ook dat is niet zo bijzonder. Maar ja, want dat, dat gebeurt dus regelmatig hier. Ik bedoel, ik heb zelf ook uh, genoeg journalistieke vrienden. Uh, uh, nou, bijvoorbeeld een, een fotograaf in Acapulco met wie ik heeft ge, heb gewerkt. Pedro Pardo. Uh, dat is een winnaar van de World Press Road ook in 2011. Met hem maak ik onder andere reportages in Elsevier. Ja, en hij, hij kwam een keer in Acapulco in een café terecht. Uh, en, waarin een lokale mafia ja baas tegen hem zei van, oh ja, ik wil die jou nog een keer omleggen. <laughs> en, uh, want, want de foto's van meneer Pardo stonden hem niet aan. Ja, dat betekent dat hij toen ook gewoon gevlucht is tijdelijk naar Mexico stad. Ja, ja en uh, ja, dat, dat, dat is hier redelijk normaal. Ja, want we horen inderdaad dat die kartels zijn niet zo ontziend. Onderling uh, schieten ze elkaar overhoop, maar ook journalisten moeten natuurlijk geregeld ontgelden. Dat klopt. Nou ja, de, kijk, de, de cijfers in Mexico is altijd lastig. Maar uh, volgens uh, organisaties die zich bezighouden met de bescherming van journalisten... Ja, zijn er tenminste zo'n 70 verslaggevers, fotografen... Uh, vermoord of verdwenen sinds, uh, sinds het begin van de drugsoorlog in 2006. En, en betekent het ja, dat dat ook dat de... die journalisten zich zelf opleggen dan? Ja, dat klopt. Eh, sommige mensen doen dat absoluut. Een eh, ander voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Javier Baudes in Culiacan. Culiacan, ja, dat klinkt een beetje als een moeilijk woord... ...maar dat is zeg maar de hoofdstad van, uh, van, de, van, de, van de staat Sinaloa. Eh, ja, en dat is een van de allerbelangrijkste drugskartels van dit land. Eh, ja, die zit daar. Ja, en, en uh, deze, deze meneer Waldes, ja dat is ook een journalist. En die heeft net een andere manier gevonden om toch te blijven publiceren over die drugsoorlog. Dat is in een soort chronieken, dus dat zijn iets meer lit literaire stukken over. Ja echt. Echte gebeurtenissen in die drugsoorlog, maar dat doet hij dus altijd zonder de namen te noemen van ja, uh, de drugsbazen of, of, of, de, of, of de mannetjes uh, om wie het gaat. Ja. Ja, uh, als hij dat namelijk wel zou doen, heeft hij me verteld, ja, dat, dan gaat hij de, de lijn over die men niet accepteert. Nee. Zelf wel eens iets te maken gehad hiermee, na een publicatie over, over die uh, drugskartels? Uh, nou ja, ik heb, ik, ik heb zelf ook voldoende reizen gemaakt hier in het land, maar uh, ja, uh, hoe noem je dat, uh, nou ja, datzelfde Culiacan, ook naar Monterrey, naar, naar Saltillo, wat in een paar jaar geleden ook absoluut gewoon heel gevaarlijk was. Acapulco is een van de allergevaarlijkste landen ter wereld afgelopen jaren. Uh, ja, kijk, wat mijn voordeel is en wat het voordeel is van heel veel buitenlandse correspondenten in tegenstelling tot mevrouw Hernandez, ja, is, kijk, ik, ik schrijf in het Nederlands, dus een, een drugsmafioos, die gaat mijn verhalen niet lezen. Nee. En dat maakt mij dus uh, een stuk onzichtbaarder en minder kwetsbaar. Uh, kijk, en eerlijk gezegd maak ik mij dan weer meer zorgen over... wat de effecten kunnen zijn van... ja, als ik verhalen schrijf over uh, Carlos Slim... en hoe, hoe deze drugs... Uh, wat zeg, pardon... <laughs> hoe deze telecom-miljardair <laughs> ja, aan, uh, aan zijn geld is gekomen. <laughs> ja, wat zeg ik nu? Uh, kijk, en, want ik weet zeker dat die verhalen wel worden gelezen. Ja. En, ja, en, ja, en dat is net iets anders. Ja, Slim die met KPN allerlei plannen had. Hè. En nog ja, heeft, ja. Uh, geloof ik, steeds. Uh, goed, nou, in, in ieder geval de moeite waard misschien om vanavond... dan eens te gaan luisteren naar de ervaringen van uh, Annabel Hernandez. Zij spreekt dus over de bescherming van journalisten en bloggers. Uh, dat doet zij uh, vanavond om 8 uur op het Spui in Amsterdam. Annabel Hernandez is de naam. Edwin Timmer, dank voor de uitleg. Ja, tot ziens. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De ja. Beatles naar Blokken. Het Mediaarchief. Dinsdagavond maakte Arnold van den Hurk bekend dus dat hij de postcode loterij gaat aanklagen. Omdat hij in zijn zenuwen op een rode knop drukte en daardoor 5 miljoen euro misliep. We hebben het er gisteren ook al even over gehad in ons forum. Maar de aanklacht heeft wel heel veel reacties losgemaakt. En Arnold had het kunnen weten als hij het verhaal van Helene de Gier in zijn achterhoofd had gehouden. Zij klaagde de loterij aan nadat de hoofdprijs in haar straat in Heusden was gevallen. Maar ja, zij was net gestopt met het meedoen met die loterij. Rutger van Geen Stijl ging in 2006 een paar weken na de mediastorm in Heusden... langs om te kijken hoe het met deze Helene ging. Jij moet uh, heel erg leuke reacties gekregen hebben in die tijd. Ja, heel erg gezellig. Ja, super. Wel is? Uh, nou ja, goed, uh, psychisch gestoord. Uh, ik heb zelfs een dwangbuis via de mail uh, toegestuurd gekregen, wat ben je niet, psychisch verstoord? Nou, ik vind van niet, maar ja, wat men vindt, daar, daar heb ik geen oordeel en geen, geen macht over. En uh, wat er ook. Ga niet weer huilen, hè? Nou. Nee, ik ben heel erg verkouden. Even wachten. <laughs> maar uh, waar ik heel erg aan heb gedacht. en daar nou word ik overreden door een auto die heel boos is. Oh, dan ga ik even opzij. Ja, doe maar! Doe maar! Er ja. kwam net ook nog een uh, hele gezellige. Uh... Buurtgenoot van je tegen, maar ze lijken hier allemaal wel lotje getikt. <laughs> nou, ik denk dat het komt door al die aandacht die er de afgelopen tijd steeds gespeeld heeft. Er is iets veranderd in, in de verhoudingen en in de sfeer. Uh, dus je krijgt een beetje een krampachtige situatie. Ja, dat was in 2006 Rutger Kastring voor poont dus in Heusden. Helene de Gier heeft uiteindelijk trouwens geen cent gekregen van de postcode loterij. En we wachten natuurlijk nu allemaal af hoe het met deze Arolte afloopt. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vraag met Joost Oranje, de hoofdredacteur van Nieuwsuur... waar de advocaat van Arold dat van de week bekend maakte... dat hij die zaak gaat aankaarten. En Jan Slachter is er, directeur van Omroep Max. Hartelijk welkom allebei. Ja. Ons oog viel vanmorgen op een stukje in het Algemeen Dagblad... waarin journalist Luc Kortekaas zijn beklag doet... over de werkelijk helse tocht... die hij met de koning en koningin heeft afgelegd... op de Caribische eilanden. Na anderhalve week is het mooiste er wel afschrijft hij. Het is een enorm voorrecht, maar... in 26 jaar journalistiek het zwaarste dat ik heb mogen doen... Joost, jij las ja. dit ook. Ik dacht, het is maar goed dat hij niet in Takloban is geweest. <laughs> ja. Daar was het misschien nog wel wat erger. Maar was het een serieus stuk of was het ook een beetje met een kniphoog? Misschien? Ik weet het niet. Ik, kan het, ik heb het uh, op jullie verzoek nog een keer... Uh, wat, wat, ik had eerlijk gezegd niet gelezen vanochtend... maar ik heb het uh, nog eens teruggelezen. En ja, het doet mij denken aan een soort... Uh, verslagje wat hij intern schrijft of zo. Maar om het echt in de krant af te drukken. Het lijkt bijna een soort van kolom, Maar zo is het niet opgemaakt. Dus ik vrees dat het toch echt uh, serieus bedoeld is. Jan? Ja. ja uh, vermoedelijk een bureauredacteur. Uh, die uh, dit niet gewend is. Ja, inderdaad. Als je de twee keer. Ik heb het ook twee keer gelezen. Die kunnen het opvatten als een column. Maar de toon is toch wel van mensen. Ik heb het echt heel erg zwaar gehad. Het was heel moeilijk. Uh, en hij kan het tempo blijkbaar niet aan van ons koningspark. Want uh, ze hebben ze worden Dan moeten we weer een ja. busje in en er weer uit, hartstikke warm daar natuurlijk. Ja, maar ja, dat, ja, is dat nou zo erg? Ik bedoel, bedoel hij, hij, hij komt hier met een, met, een, met een klaagzang van hier tot en met Tokio. Terwijl uh, ik ook wel eens uh, verslaggevers heb gesproken... die het Koningshuis volgen, die dat toch iedere keer als prettig ervaren. Dus ik bedoel, hij zit wel op de Nederlandse Antillen. Ik bedoel, hij zit niet in een rampgebied. Ja. Uh, dus ja, de ondertoon is, en hij zegt ook wel... zo eerlijk is hij wel, lezers zullen mij wel uh, een enorme vinden. Ja. Uh, dus ja... En daarom dacht ik ook even, toen ik het zelf las. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel een, een trend dat je een beetje transparant maakt wat je zo allemaal doet en zo. Dat, dat hij dat heeft geprobeerd, een beetje persoonlijk uh, ja. inbreng daarin te brengen. Hebben maar hebben we hem dat... zelf gebeld eigenlijk? Want we praten nu wel over hem. Ja, wat... Hebben we hem gebeld? Maar hij, was zat uh, in hij, was, hij was heel druk. Hij was al <laughs> verspannen. Uh, Laat hij onder de zekere <laughs> Nee, maar um, nee, ik denk dat hij nog onderweg is ook. Dus dat was mo moeilijk te bereiken misschien. Maar, um, ja, maar zou dat het kunnen zijn dat dat dan gewoon niet helemaal geslaagd is? Ja, het zou kunnen. Ik, ja, ik, ik vind eigenlijk altijd dat je uh, als journalist... ook niet al te veel moet gaan schrijven of bekendmaken... of je druk maken over, je, uh, over dit soort logistieke dingen. Je doet gewoon je werk, je doet het goed en je moet gewoon berichten... en je moet het zo bescheiden ja, en zo. Jij noemde taklobal. Ik, ik las een stuk van Michel Maas dus... de correspondent voor NOS en Volkskrant... die, die dan uh, ja, wel die, beschreef over zijn ja, werk maar daar. Dat, dat ja, was natuurlijk journalistiek Precies. echt functioneel. Dat was trouwens ja. een geweldig stuk. Ja. Heel goed opgeschreven. En uh, precies ook treffend... Uh, de situatie, dat was natuurlijk de kern van dat stuk. Dat hij dat gebruikte om ook echt ja. journalistiek aan te tonen... hoe het zit, dat is hier natuurlijk wel wat minder. Ja, met enige fantasie zou je kunnen denken dat hij uh, tussen de regels doorbeschrijft... hoe druk ook Alexander en Maxima ja. te hebben... Maar, en die blijven uh, maar ja, lachen en die leuk. blijven vrolijk en die hebben er nog ja, steeds zin in. kan dit tempo ja. gewoon niet aan. Hij is misschien wel eens een keer eerder Ach, mee geweest met een reis van Beatrix. Daar ging het allemaal wat Maar verder is het best wel een vermakelijk stukje. Ja. Maar, het is ja, ook weer ja, niet een ja. enorme misdaad, hoor. Nee, denk ik. nee, zeker niet. Goed, uh, we gaan zo meteen praten over andere zaken. Bijvoorbeeld uh, Greenpeace, want daar is een hoop te doen over geweest natuurlijk. En nog steeds. Uh, doen we in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal met Jan van de Putten. In een verpleeghuis in geert Rudenberg is een uitbraak van de gevaarlijke darmbacterie KPC vastgesteld. Die bacterie is ongevoelig voor antibiotica. Vier mensen hebben de bacterie opgelopen. De uitbraak begon met iemand die de bacterie in Griekenland opliep.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 Het parlement van Oekraïne heeft een wet afgewezen... die het mogelijk zou maken dat ze naar Duitsland kon voor medische behandeling. Timoshenko zit gevangen wegens machtsmisbruik en belastingontduiking. En in Turkije heeft de politie bij het kantoor van premier Erdogan in Ankara... een man aangehouden die van plan zou zijn geweest om een zelfmoordaanslag te plegen. Die man zou een bom bij zich hebben gehad. Erdogan was op het moment van de aanhouding niet op zijn kantoor. Dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. Mediaforum met Joost Oranje, hoofdredacteur van Nieuwshuur... en Jan Slachter, directeur van Omroep Max. Uh, groot in het nieuws gisteren de actievoerders van Greenpeace... die dus op borgtocht uh, vrijkomen. Bert Wagendorp uh, waarschuwde vandaag in zijn Volkskrant dat Greenpeace op moet passen dat ze niet alleen in beeld komen... met hun acties, maar dat we ook nog weten waar dan die acties omgaan. Jan, denk jij dat genoeg mensen weten nog waarom die twee Nederlanders... en aan die andere bemanning van dat schip daar een tijd vast uh, zitten. Ja, ik bedoel, Iedere keer als het erover gaat, dan zie je toch iedere keer weer die beelden van uh, de beklimming van dat, uh, dat uh, boorplatform. Dus ik, weet, ik denk wel zeker dat het erover gaat. En de aandacht die Greenpeace nu krijgt uh, rondom de rechtszaak en de gevangenneming en nu weer de vrijlating en de borgsom, natuurlijk verdwijnt daardoor wel op de achtergrond van waar het echt om gaat. Maar ik zag gisteren toch ook weer foto's waar ze toch weer uh, uh, uh, een leus hadden over het, uh, het gebied hè, waar, waarvoor ze zij vinden dat er geen olieboring mogen plaatsvinden. Dus dat doen ze nog wel steeds. Maar ja, het is natuurlijk ook aan ons... Uh, ja, wat, wat, welke berichtgeving uh, sturen we de wereld in? Dan gaat het iedere keer over die rechtszaak... en ja. over alles wat daar gebeurd is. Joost, hoe vind jij die verhouding? Nou, kijk, Greenpeace is natuurlijk een organisatie... die die publiciteit gebruikt om dat te doen. Het is niet van niks dat ze die schepen hebben en die... Uh... En dat ze eraf worden gespoten en met uh, ladders op daken. Dat is daar natuurlijk voor bedoeld om het onder de aandacht te brengen. En dat er dan onder de aandacht komt is natuurlijk niet zo raar. Uh, ik, vind, ja, ik kan natuurlijk alleen maar voor een nieuwshuur spreken. Wij besteden regelmatig aandacht afgelopen jaar als je daar gaat kijken. Hebben we ook wel aandacht besteed aan klimaatverandering en De dingen waar Greenpeace aandacht voor vraagt. Maar niet omdat Greenpeace er aandacht voor vraagt. Maar omdat we dat zelf belangrijk vinden. En deze kwestie gaat natuurlijk uiteindelijk ook veel meer... over die detentie en alles wat eraan vastzit. Dus ja. Ja, daar besteed je dan ook vooral aandacht aan. Maar, maar profiteren zij dan van de publiciteit uh, rondom dus die, die twee Nederlanders... dan in dit geval in Nederland, uh, die, want daar hebben we het dan vooral over... Ja, dat is, ja, ook, dat dat is de... natuurlijk onvermijdelijk, natuurlijk. Uh, in die zin zou kun je kunnen denken dat het doelbewust is uh, gedaan... Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof wel dat, er, dat Greenpeace doelbewust... en uh, niet alleen Greenpeace, zijn veel meer organisaties... Hè, de dierenbevrijdingsacties, kan je ook aan denken, zijn veel meer van dat soort acties... die bewust op touw worden gezet om publiciteit te genereren... voor een bepaald onderwerp waar men voor staat. En dan is het volgens aan de journalistiek om te wegen of je je dan mee laat slepen daarin... of dat het toch een relevante afweging is om er wat aan te doen... of dat het puur om die actie gaat. In dit geval is de actie zelf... Nieuws geworden door alle dingen die er aan zijn voortgekomen. En ook niet zomaar aan, aan nieuws. Want we hebben het hier over een betrekkelijk uh, groot uh, diplomatiek conflict tussen Rusland en uh, Nederland. Met zelfs een rechtelijke procedure bij dat zeerechttribunaal. Dus dat we daar veel aandacht aan besteden, vind ik niet zo raar. Ja, wat vind jij van de strategie dan van Greenpeace, Jan? Nou ja, ik bedoel, dat ze. Ik bedoel, iedere keer als, als het uh, erover gaat in de krant of, of op televisie of op de radio. Uh, dan gaat het natuurlijk over uh, wat, er met is, met, wat er met hen is gebeurd, hoe de Russen met ze zijn omgegaan. Uh, en normaal stond er alleen maar een fotootje in de krant. Dus uh, het, het voordeel nu wel is dat we het er nu weer over hebben. En dat zij uh, vinden dat er geen uh, boringen moeten plaatsvinden. Uh, en ik bedoel, dit is. Dat zijn activisten. Zij, zij willen gewoon dat. En ik, ik heb er echt heel veel respect voor voor als ik naar die beelden kijk met gevaar voor eigen leven uh, en de behandeling in Rusland, laten we dat vooral niet vergeten. Daarom zitten we er bovenop, omdat wij vinden, tenminste ik vind dat en ik denk dat heel veel mensen dat met ons uh, ook vinden dat de behandeling die ze krijgen en de manier waarop ze gevangen zijn gezet en waar, waarvoor ze worden aangeklaagd dat dat gewoon niet kan. Er is natuurlijk ook, wat net gezegd, diplomatieke rellen door ontstaan. Ja. staan. Dus ik, ik vind nou. dat wanneer ze dat nu toch wat meer naar voren brengen kijk, wij vragen hen om een reactie. Uh, en dat doet, ja. ze komen niet hier langs. Vanmorgen heeft Kruipi een groot spandoek op het gebouw van Shell opgehangen. Dat is omdat Shell samenwerkt met Gazprom, een groot Russisch gasbedrijf... Uh, dat, uh, dat ook dus die boringen daar wil gaan doen in dat Noordpoolgebied. Uh, ja, handige timing eigenlijk. Want die twee zijn nog niet de gevangenis uit. Nee, ze zullen er ongetwijfeld goed over hebben nagedacht. Misschien juist wel omdat het nu zo in de belangstelling staat dat ze dat doen. Ik weet het niet. Ze zijn niet bang. Nou ja. Dat bleek ook wel uit, uit, uit zo'n klein aviertje: waar ze dan toch weer een leus op hadden staan en op hun handen geschreven. En uh, nee, wij vinden dat we niks verkeerd hebben gedaan. Ze zijn niet bang. Nee. En uh, nou goed, dat vind ik. Op zich best wel goed. Gordon uh, is ook niet bepaald bang. Uh, die roept uh, gewoon van alles wat hem uh, uh, uh, in de mond komt eigenlijk zullen we maar zeggen. Uh, zelf vielen we er op zich niet zo overlekt, maar in Amerika dus wel. Uh, Worden we net al even in de uitzending hè, de opmerkingen van Gordon in Holland's gaat Die zijn reden voor ophef daar. Gordon schrappen schoten ook zijn jury, Dan Garrity in het verkeerde keelgat. zag net een alber uit een Chinese restaurant of niet? You really not supposed to say things like that to people? What? What? Ja, het is awful, zegt charity. Um, Joost, wat, wat vond jij ervan? Nou, ik vind het, het is, uh, smakeloos. Het is natuurlijk een hele flauwe en, en, en, en voor de hand liggende grap. En uh, ik kan me wel voorstellen dat ze daar in het buitenland hun wenkbrauwen en Zeggen, ja, wat, wat is dat voor idioos? Kijk, wij kennen Gordon natuurlijk allemaal. Dus in de Nederlandse context uh, ja, leg je dat uh, naast je neer. Maar als je er even goed over nadenkt... het is hetzelfde effect natuurlijk ook een beetje... met die Zwarte Pieten discussie. Als je er echt even goed over nadenkt... en met een beetje helikopterview boven gaat hangen... is het natuurlijk wel heel raar dat hij dat zo zegt. Want wat voor voorbeeld geef je bijvoorbeeld ook aan... kinderen die naar zo'n show mm -hmm. zitten te kijken? Alsof het normaal is om dat te zeggen over uh, Chinese mensen. Uh, maar ja, weet je, dit zijn natuurlijk hele moeilijke dingen. Het wordt alweer opgelost... als deze Chinese meneer bijvoorbeeld had uh, gezegd... van uh, wat een rare grap van jouw uh, witte kaaskop. Ja. Of zo. Ja. He, of dat, uh, dat dat panel zelf meteen daar iets op, op had ingesprongen. Nou ja, of die, dat die, die, RTL die... misschien had besloten om het, ja. om het eruit te knippen. Uit die, ik weet niet of het live was of niet. Uh, want of je dit nou zo moet doen, ja. Ik begrijp dat, dat daar ophef over ontstaat ja, in buiten. Die, die charity heeft er in ieder geval iets, iets over gezegd. Jan, tegelijkertijd, het is Gordon, hè, dus ik zei dat ook <tie> straks ook... die maakt grappen over iedereen, eh, vooral over zichzelf ook... maar dan over iedereen die daarna komt. Ja, en ik vind het ook wel dat het heel bijzonder is... dat het vanuit Amerika zo wordt bekritiseerd. Als er een land is in de wereld, hè, freedom of speech... daar mag je van alles zeggen over iedereen. Dat wordt wel iets meer ingedampt dan dat het vroeger eh, het geval was. Ja, ik heb er daar eerlijk gezegd niet zo aan gesloten... Ik, ik kom zelf regelmatig ik een voorbeeld geven in een café in Zoetermeer... en er zijn Chinese uitbaters. En dat zijn hele lieve mensen die de zaak overgenomen. Ik ben benieuwd wat er nu komt, Ja, En dan zegt iemand gewoon... En die vrouw heet Lee. Lee, mag ik de lekeling? Weet je wel? En dan zegt ze, ja... Allemaal dat soort flauwe grappen die Gordon ook maakt. Ja, maar dat, maakt. dat is natuurlijk niet... Maar ja, maar dat is wat hij nu ook zei. Ja. 39 met, met reis erbij. Hoe vaak wordt er niet ergens geroepen met sambal bij? Weet je wel? Dus ik vind ja. dat je het wel moet zien... Ook zoals, het is Gordon. Gordon kan heel veel maken. Als ik kijk naar het programma wat hij maakt voor het Oudere Fonds. Dan zegt hij ook allerlei dingen. Ik denk, als ik dat zou zeggen, mijn kop ligt eraf... Maar Gordon kan het maken. En ik, ik vind het van de producent was het slimmer geweest als ze er gewoon uit hadden geknipt. Dan hadden we er hier niet over gesproken. Maar het Dan maakt, het, ook wel, in het maakt ook wel verschil uit of je, wat jij dat voorbeeld wat je noemt. Of dat er in een restaurant tussen een paar mensen gebeurt. In de normale sociale omgang. Of dat je in een grote televisieshow zit. Uh, waar je ook een voorbeeldfunctie hebt. Uh, hè, nou ja, goed, ieder land krijgt ook de komieken die het verdient, zou ik maar zeggen. Maar. Ik vind wel dat je dan een extra verantwoordelijkheid hebt en niet raar moet opkijken als daar dan irritatie over ontstaat. Ja, is het ik, racisme? Is het racisme? Want dat wordt daar gezegd natuurlijk in Amerika. Kijk, het is natuurlijk geen racisme in de zin dat Gordon voor het uh, echt heeft bedoeld. Ik ga nu eens even een lekkere racistische opmerking maken, nee. want ik vind de man die hier tegenover mij staat, raciaal minder waar dan ik. Natuurlijk is waarom, dat niet waarom, zo. Waarom dat is, is geen... absurd. Maar dat is natuurlijk niet het kenmerk van racisme. Het kenmerk van met name verborgen racisme ja. is nou juist dat er dit soort grapjes worden gemaakt, waarvan iedereen zegt ah joh, je weet toch wel dat dat niet zo is. Maar ondertussen kijken, nou wat ik net zei, bijvoorbeeld kinderen daarna, en die pikken dat natuurlijk toch ja, op. En zo. waarom sluit is het dan, dan zo weinig ophef geweest, en daar heb ik me boos over gemaakt, over de opmerking die Jack Spijkerman maakte richting Hubert Houtan. Je bent niet alleen donker, maar je bent ook nog dom. En daar hoor je niemand over. Er is een ja. klein stukje op jouw punt in over geschreven. Nou, ik vind als je dan praat over wat is nou echt een racistische opmerking... dan vind ik de opmerking van Jack Spijkerman... vele malen erger dan uh, 39 met Rijst. Ja. ja, dat is ook uh, buitengewoon smakelijk. Misschien dat dat ermee te maken heeft dat die twee elkaar goed kennen en dat ja, je dat dan zei die, dus ook, dat niet... zei die toen ook. Ja, maar je zag ja. toch aan het gezicht van Roberto ja. van dat hij niet moet blij ook... mee was. Nee, en je moet ook gewoon en zo en Hij hield zich en gedroeg zich als een heer, maar dat, dat, dat is een racistische ja. opmerking. Ja, nee, daar ben ik niet. Ja. Um, RTL en ook de, de, de, de, de, zeg maar de omgeving van Gordon, ik geloof dat hij zelf op vakantie is, uh, wil niet reageren. Zeggen maar, ja, dan wordt die zaak alleen maar groter. Is dat terecht? Of moet RTL toch nog even een statement maken? Nou, ik zou het wel... Uh, ja, ik, ik kan niet voor RTL praten... maar ik zou, ik, ik zou het wel chique vinden om in ieder geval duidelijk te maken... dat dit natuurlijk eigenlijk... Dat, waarom zou je niet zeggen van nou, achteraf gezien... hadden we dit eigenlijk ook niet moeten doen? Ja. Waarom zou je dat en niet dat zeggen? het nooit de bedoeling is geweest om... Ja. ja en dat zou Corden ook kunnen zeggen, maar ja. ja Goed. En misschien dat hij dat ook nog wel eens doet. Vast wel. Uh, hij schijnt op vakantie te zijn. Uh, wie weet, ergens in Azië... Um po verslag heeft Danny Gozen. Dat zie je zelf ook. Wat zeg je? misschien ergens in Azië, zeg je. Ja, dat zou toch kunnen. po verslag heeft Danny Gozen. Die dook gisteren weer op, op het foutparkeerprobleem door diplomaten. Deze al weken is hij daarmee bezig. Maar dit keer liep hij bij de Angolese ambassade... een agressieve lijfwacht tegen het lijf. Is het normaal dat je mensen people? Is het normaal dat je journalisten journalists? Nee, maar je kan hier niet komen. Ik kom hier on We zijn hier op de straat. Do you think this is normal? Wat is aan de hand? Wij worden hier geslagen. Onze spullen worden kapot gemaakt. Nee, nee. Hij nee, wordt aangevallen door die collega. Uh, Joost, hoe kijk jij hier nou? Nou, weet je, het is natuurlijk. Uh, ze zijn al heel lang bezig, Pauw Nieuws, met deze misstand. Uh, het verkeerd parkeren van auto's. In, uh, of de diplomaten hier hun auto's verkeerd parkeren. Dat is natuurlijk wel een ding. Het is ook wel een heel ding geworden. Mede door hun aandacht ervoor. Tot in de Kamer aan toe. Aanleiding natuurlijk uh, die, die zaak met die Russische diplomaat. Uh, ja, ja, dus je kan, uh, kan daar journalistiek natuurlijk van alles van vinden. Maar zij uh, uh, uh, kunnen natuurlijk dat soort onderwerpen maken. En ik vind... Uh, los van de journalistieke waardering die je wel of niet hebt voor zo'n onderwerp. Dat natuurlijk absoluut niet kan dat journalisten in de uitoefening van hun beroep op hun gezicht worden geslagen. Want dat is gewoon wat hier gebeurt. Dat kan nee. natuurlijk niet. Nee. En ik vind echt ook dat uh, dat ook niet al te zeer gebagatelliseerd moet worden. Zo is het. Want ja, het is natuurlijk krankzinnig dat dit, dat dit gebeurt. Nou, het is eigenlijk ontstaan doordat er ergens in een krant heeft gestaan dat er voor tienduizenden, 10 duizenden euro's boetes nog ze overstonden. Ze betalen hun boetes inderdaad. Ze betalen niet. hun boetes. En allemaal niet. onder het mond van de diplomatieke, diplomatieke onschendbaarheid. Ja. En vervolgens heeft Poont dat opgepakt en ik vind het goed dat ze dat hebben gedaan. Want ik erger me er ook aan. Ik, bedoel, ik moet ook mijn boetes betalen en ik krijg ook wel eens een keer een, en deze mensen dan niet omdat ze diplomatiek onschendbaar zijn. Daar maken ze bij Poont op de hen bekende bewijzen een item over. Beetje treiteren wel. Beetje treiteren, maar het is op de openbare weg. En vervolgens wordt die journalist in elkaar geslagen. En ik vind... Timmermans is altijd heel erg bij de hand... om daar ook iets van te vinden, van andere dingen. Ik vind dat hij ook nu wel mag reageren... als minister van Buitenlandse Zaken... om in ieder geval de ambassadeur... want die zich er ook mee bemoeit, die ook geslagen heeft... om die op het matje te roepen... van je kunt uh, heel veel kritiek hebben... op de manier waarop Poont dat doet... maar dat ze op, vervolgens op de openbare weg... in elkaar worden geslagen... bebloed, tandlos, uh, camera vernieuwd... Uh, nou, dat kan gewoon niet. Ja, treit de journalistiek of niet... want ik kan me ook voorstellen... als hij, uh, want we zien natuurlijk niet alles... Maar hij schijnt daar dus echt al drie weken rond te, te paraderen met zijn camera. Dat je, dat je daar ook wel een keer gek van wordt. Maar ja. dan nog moet je je handen thuis houden. Ja, jij. natuurlijk. Hè. Dat is sowieso een kwestie van fatsoen. dat je je handen thuis houdt. Maar ik vind het hier toch nog wel een gaatje erger. Want dit is echt letterlijk. Hè. We, kunnen het we hoeven het niet al te pathetisch over te doen. Maar dit is letterlijk in de uitoefening van zijn beroep. Namelijk het journalistieke beroep. Wat er niet voor niks is. En wat een groot goed is in dit land. Dat we dat volledig vrij kunnen uitoefenen. En dat zelfs bij zo'n relatief kleine zaak... Uh, een, een diplomaat gewoon om zich heen kan slaan... en, en iemand uh, een klap op zichzelf kan geven... spullen ook kan vernielen... terwijl die notabene bezig is met zijn beroep op de openbare weg. Het, kan, uh, het, ik, het is echt heel slecht. Ja. Ja, echt niet goed. Uh, ik begrijp dat uh, de Volkshand meldt nu... dat er een medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken... contact heeft opgenomen met de ambassade van Angola... over de aangifte van de ponieuws Het gaat dus een, uh, over een aangifte over mishandeling. Gebeurde nadat het ministerie geïnformeerd was... door de politie over het incident... het ministerie wacht de uitkomsten van het politieonderzoek af... voordat er eventuele maatregelen nou, nou, worden hartstikke goed. Ja. Nou, Ik vind dat het ministerie nog wel een stap verder kan gaan. Ik vind, natuurlijk moeten ze dat afwachten, maar... niks staat het ministerie of de Nederlandse regering in de weg... om op eigen gezag... Uh, tegen de Angolese ambassadeur in dit geval toch even heel erg duidelijk te maken... Uh, dat wij hier gewoon niet van gediend zijn in dit land... dat de journalist op deze manier het leven wordt gemaakt. Want dat is natuurlijk gewoon wat er aan de hand is. Hoe ja. irritant je het ook vindt... of hoe irritant je het item ook vindt... niks had die uh, Angoleese diplomaten in de weg gestaan... om die jonge keurig te worden En de ambassadeur heeft zelf ook geslagen. Hè? Ik bedoel, dat zie ja, je ook duidelijk en, en, op beeld. Het, niet ja, zo'n enorme en, klap. Maar een diplomaat geeft... is als het goed is getraind... om uh, uh, niks nikszeggende antwoorden te geven... en keurig erop de stoep. En, uh, niks zegt de interview <laughs> af, te doen. Ik zou toch vooral aanraden... dat de volgende keer te doen. En ja. niet met zijn handen aan de journalist te komen. Geen klap. Ge ge ja. Uitdelen. Ja. Um, Oké, okay, nou dan, uh, dan sluiten we hierbij het forum af. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Joost Oranje en Jan Slachter waren dat met z'n tweeën. We gaan een liedje draaien van de radio 1CD van deze week. Dat is het nieuwe album van Robbie Williams. Werkt hij samen met allerlei andere grootheden? En we draaien nu een klassieker. Putin on the Ritz.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 Swings Both Ways, zo heet het nieuwe album van Robbie Williams. En daarvan Putin on the Rich. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. 104 punten, hoogste score tot nu toe. En de kandidaat van vandaag heet Ralf Margerdant. Hij is 73 jaar en komt uit Ettenleur. En u denkt Ralf Margerdant, die naam ken ik. Dat ja. klopt, want meneer Margerdant, u belt regelmatig in voor stand.nl. Al negen jaar. Ja. ja. Minstens negen jaar. Ik vind, het, ik vind het grappig om u er nou eens een keer bij te zien. Want je hebt, je hebt toch een beeld van iemand, van hoe ziet hij eruit... En uh, ik moet zeggen dat dat ik uh, dat ik het toch weer helemaal naast zat. Ja, dat nou ik niet, want ik ken nu van foto's. Ja. Ja. dus dat beeld dat van mij, dat is, dat is wat duidelijker geweest denk ik. Ja. Ja. maar u, u volgt het nieuws ook wel. U praat ja. mee over al die onderwerpen standaard ja. dus. Dat dat blijf ik, dat deed ik altijd al hoor. Tot, tot ergernis van mijn vrouw, want die zegt ook wel eens van, ik ga maar een eentje om, want of, nou wonen wij boven een winkelcentrum, dus dat is niet zo'n probleem. Maar je wordt wel eens gek van me, ja. Ja, omdat, ja, u, niet... omdat u overal mening over hebt. Of... ook, ja, ja. ja. ja. Nou, we gaan eens kijken of dat nieuws een beetje is blijven hangen. Want dat is, uh, daar gaat het hier om. Uh, uh, 104 punten als gezegd, dat is de uitdaging. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor sinds de jaren 70 worden elke maand in Brussel de kisten ingepakt. Het verhuiscircus van dat rare parlement. En met vrachtwagens gaan de kisten dan de grens over. Vorige week zat iedereen nog in Straatsburg, nu weer in Brussel, dus daar word je helemaal gek van. De nationale nieuwsquiz. De ambtenaren hier en natuurlijk de Europarlementariërs zelf gaan ook allemaal weer verkassen. Ja, Het is echt een circus. De meeste Europarlementariërs willen af van de dure maandelijkse verhuizing. 200 miljoen of meer per jaar. Daar beslissen de regeringsleiders over. En dan gaan wij is een treintje daar staat ze dat te gek voor. Gisteren stemde de meerderheid van de europarlementariërs voor Brussel als enige vergaderplaats waardoor de maandelijkse verhuizing naar het Franse Straatsburg niet meer nodig zou zijn. Vraag 1. Welke partij stemde gisteren verrassend genoeg tegen het vermijden van Straatsburg? D66 dacht ik. Nee, dat was de PVV. En uh, die staan nogal bekend als tegenstander van Straatsburg... maar nu hebben ze dus toch oh. voor de Franse stad als tweede vergaderlocatie gestemd. Vraag 2. Welk verdrag moet worden veranderd om te regelen... dat het Europees parlement alleen nog maar in Brussel hoeft te vergaderen? Het verdrag van Maastricht, dacht ik. Ook niet goed. Het Europees verdrag ja. staat hier. Voor een verdragswijziging is unanimiteit ja. nodig... maar Frankrijk stemt steeds tegen, tegen... omdat zij niet voor de kosten van Straatsburg op willen draaien. We gaan naar vraag 3, daar hoort een geluidsfragment bij. Luister goed. De mooiste stadions moeten het worden in 2022 in Qatar. Het gebeurt vooral met gastarbeiders. Er are uh, some social problems. Er was een schoonmaker beloofd en elektrisch licht is er niet. Beterschap is al vaak beloofd. De regering gaat daar ook zeker wat aan doen. Maar tot nu toe helpt het niet. Vraag 3. Wie zei gisteren dat de situatie in Qatar... waar in 2022 het WK voetbal wordt georganiseerd, ondraaglijk is? Wie was die man? Um, ja, dat is... Ja, ik, ik gok dan op Timmermans, maar ik denk niet dat dat goed is. Nee, het is uh, Sepp Blatter. Ja, Blatter. Ja, ja, het uh, hij, ja. <laughs> was eigenlijk voor het eerst dat de voorzitter... Ja. van de FIFA zich kritisch uitliet over, uh, over Qatar. Hmm. Vraag vier. Um, maar, voor nou, het eerst, uh, maar eerst nog wordt dat WK in 2014 in Brazilië georganiseerd. De voetbalploeg van welk land plaatste zich gisteren als laatste voor dat WK? Oerokwaij. Dat is goed, ja. ja. Door de plaatsing van Oerokwaij zal Nederland bij de loting op 6 december... geen groepshoofd zijn. Vraag 5, geluidsfragment, wie is dit? Kijk, we hadden dat meisje, als we geweten hadden dat ze zo doodziek was... hadden we dat meisje niet uitgeleid. Maar inspecties hebben nou vastgesteld dat de dienst niks te verwijten is in de overheid. U zei het al. Hè? Ja, Fred Teven, staatssecretaris, reageert hier op een onderzoek naar het uitzetten van een ziek zesjarig Georgisch meisje. Justitie wist niet dat ze ziek was, maar volgens het onderzoek heeft justitie geen fouten gemaakt. Vraag 6. Hoe heet het uitgezette zieke Georgische meisje waar gisteren dat, dat rapport over verscheen? Nee, dat kan ik me niet meer. Ik weet het wel. Maar ik, en de naam, daar kan ik niet opvormen. Het is Renata. Oh. Ja, TV heeft beloofd oh. dat asielzoekers in de toekomst een medisch dossier meekrijgen. Laatste mm. vraag. U kunt nog vier punten ja. bij verdienen. Die gaan over een onderwerp uit het nieuws. Dus daar krijgt u aanwijzingen over te horen. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Het gaat dus om een onderwerp. Daar komen ze, de aanwijzingen. Vier. Ik besta uit de meeste kleine deeltjes van de wereld. Drie. Voor mij is een kleine 14.000 kilometer omgereisd. 2. Uit boosheid stop ik met de militaire samenwerking met Australië. Indonesië. Dat is... Dat is uh... Heet het de Judo Judo Jono? Denk ik aan dat het minister... nou, Indonesië was goed. Oh, ja. ja, we zochten een onderwerp. Hè. Dus ik... um, uh, gisteren, namelijk, is premier Rutte bij mij aangekomen ja. voor een officieel drie-daags bezoek. Dat was de laatste aanwijzing mm. geweest, en het is inderdaad uh, Indonesië, um, de, de meest kleine deeltjes van de wereld. Ja, het is natuurlijk een, een archipel. 17.508 eilanden hebben we verteld. Daarmee is het werelds grootste eilandstaat. En uh, dat met die omweg dat had ermee te maken dat uh, Rutte was in China en had rechtstreeks naar de Jakarta kunnen vliegen, maar hij kwam toch. Nog eerst even terug naar Den Haag. En de reden is dat het als diplomatiek onbeleefd wordt gezien... als een leider van een belangrijk officieel bezoek uh, uh, eigenlijk doorvliegt. Je moet eigenlijk de indruk wekken van we komen speciaal voor jou. Het zijn allemaal bijzondere regels in die diplomatie. Uh, we komen op uh, vier... Dus dat betekent dat er zometeen 26 goed moeten zijn om gelijk te komen. Dat wordt een klus. Het is schandalig dat er zoveel uh, idiote berichten de eten in gebracht worden. Nou, dat vind ik flauwekul. Heel Nederland moet het weten. En dat is mijn stelling. In stand.nl straks om half twee krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling. Nederland is te negatief over de overzeese gebieden. Koning Willem-Alexander heeft zijn bezoek aan de overzeese gebieden... van het Koninkrijk afgesloten met een bezoek aan Aruba. De sfeer tijdens dat bezoek was behoorlijk positief. En dat staat dan in contrast met de reacties... op het bezoek van premier Rutte deze zomer. Hij zei dat de eilanden alleen maar hoeven te bellen... als ze uit het Koninkrijk willen stappen.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 Oneens, denk ik. Ja. Ja, ik ben oneens, ja. Okay. Met uh, volle overtuiging. Ja, u, u moet straks maar gewoon bellen. Uh, kijk kijk of we elkaar, dan uh, dan kun je ook een beetje de uitleg erbij geven, misschien. Ja, kan ik. We moeten eerst eens even die de tweede ronde van de quiz spelen. En daar valt nog wel even wat uh, aan te poten. Want 4 uh, in deel 1, uh, dat betekent er eigenlijk al 26 om uh, gelijk te komen ja. met die 104. Dat, dat is lastig. Uh, reëel gezien, is dat on, uh, onbegaanbaar. Dus... Maar we gaan toch even kijken of u uh, die kleine feitjes ook allemaal uh, bij u hebt. En uh, 90 seconden de tijd, ik stel de vraag dan het antwoord of past. Daar komen ze. De nationale Nieuwsquiz. Hoe heet een Nederlander die toch geen topfunctie bij de Europese Centrale Bank krijgt? Pas. Jan Seybrand heet hier. Ah, ja. Hoe heet het ziekenhuis dat gisteren onder verscherpt toezicht is gezet? Pas. MST, Medisch Spectrum Twente. Ah. In welk land is een minderjarige automobilist gisteren ingereden op een tramhalte? Pas. België, hoe heet de ja. voetballer die in de wedstrijd tegen Colombia toch zijn enkelband heeft gescheurd? Van der vaart. Dat is goed. De Belastingdienst is bezig met het testen van wat voor hulpmiddel voor de belastingaangifte. Pas. Een app is dat het ja. OM. blijkt afgelopen mei. een inval te hebben gedaan bij een dochterbedrijf van welke bank? Rabobank. Dat is goed. Welke gemeente heeft een miljoenenschuld van uitkeringsgerechtigden afgekocht? Rotterdam. Goed, uit onderzoek blijkt dat kinderen gemiddeld elk decennium... hoeveel procent minder fit worden? 5%. Goed, de voorzitter van de klimaattop in welk land is ontslagen? Oeh, pas. Als was in Polen. Na een Oeh. school in Rotterdam... moet een evangelische school in welke andere plaats ook zeer waarschijnlijk dicht? Ik dacht Den Haag. Het was Utrecht. Oeh. Hoeveel geld werd er tot nu toe in België opgehaald voor de Filipijnen? Pas. 3 miljoen. Oeh. Welk telecombedrijf overweegt om in Nederland... alleen nog met mobiele telefonie verder te gaan? Uh, tele 2, nee, niet Tele 2. Ja, nee, Tele 2, te dat is goed. Dan. De FIFA heeft besloten de stemprocedure ja, ja. voor welke prijs te heropenen. Uh, de gouden schoen. Het is de gouden bal. De gouden, ba ja, ja, ja. Ja, ja, ja. De gouden bal, ja. Tele 2 is... was gewoon goed. Ja, dat, dat, <laughs> dat past ook de bedoeling om dat te zeggen, maar dan ga je toch je twijfelen. Ja, precies. Het, is, ja, het beste ik, is ik, gewoon het eerste antwoord meestal. Ja, ik heb er zes goed over Vijf, vijf zelfs. Vijf? Spels, ja. Nou, dat is een succes. Dat, je... dat is minder dan voor u al ja, een keer ermee gedaan, hè? 30 jaar toen. Ja, ja. En nu inderdaad 20 punten. Ja, dat is. Uh... Nou ja, het ja. is een spel. Ja, ik kom met niks, ik ga met niks. Hè. Dan, uh... U gaat ons nu geen zaken aan doen hè? Dat u advocaat nee, nee, uh, dat, dat Nee, oké. Okay. Laten we dat even helder dat is, maken. Dat is een duur verderop. <laughs> oké, okay. dat is een duur hey. verderop. Ja, dat is. Ja, ik, ik, ik had het ook niet gedaan en Nee. U krijgt van ons mee de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Hartstikke ja. mooi. En ja. uh, blijf ons bellen gewoon vanaf half twee. Oh, dat zal ik doen tot ik, uh, tot ik het niet meer kan. Okay. Ik, maar zeggen, ja. ik vond het leuk om u een keer in het echt te zien hier. Ja, ik had het uh, graag wat, uh, wat positiever gedaan. Maar het uh, zat er gewoon niet in. Nee. Dat, uh, dat risico neem je dan. Hè? Go goede reis terug naar, naar Etteleur. Ralf Margendant, de kandidaat nou. van vandaag. 104 blijft dus de hoogste score. Morgen nog één kandidaat die daar wat aan kan veranderen. Zometeen melden we ons terug met een werklunch. Doen we het na het NOS-journaal van 1 uur.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 We praten over de toekomst van Nederland en hoe kwetsbaar we zijn. 10 jaar Casa Luna. Morgenacht vanaf 12 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.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 Promovendum is de nummer 1 in zorgverzekeringen voor hbo'ers, academici, middelbaar en hoger personeel. Geen zorgen. Promovendum.nl